My soul is weary. My soul is weary. My soul is weary. I said my soul is weary. Now, mm. my soul is weary. Down from all my misery, yeah. Oh, Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery, yeah. Oh, Lord. van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dik de Hark met het NOS journaal. De overslag van goederen in de Rotterdamse haven is in het afgelopen half jaar afgenomen met ruim 13 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar. De aanvoer van goederen verminderde veel sterker dan de afvoer. Directeur Smits van het havenbedrijf Rotterdam... denkt dat het dieptepunt van de crisis nu wel bereikt is. Hij verwacht een lichte vooruitgang in het tweede halfjaar. Het aantal aanvallen van piraten is het afgelopen halfjaar... meer dan verdubbeld. Wereldwijd werden er 240 schepen aangevallen. In de eerste helft van vorig jaar waren dat er 114. Dat blijkt uit het rapport van het Internationale Maritieme Bureau. Vooral in de buurt van Somalië waren de piraten actief. De laatste tijd neemt dat weer af. Dat komt door de inzet van marineschepen en de zware moesonregens... Piraten ...hebben hun werkterrein verlegd naar het zuidelijk deel van de Rode Zee... ...en het kustgebied van Oman. In Oostenrijk zijn 25 mensen gewond geraakt... ...bij een blikseminslag op een voetbalveld. De gewonden zijn voetballers en toeschouwers. Op het veld in de plaats Leoben... ...werd gisteravond een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. Rond zeven uur sloeg de bliksem in bij een van de doelpalen. Daarna begon het heel hard te regenen... ...waardoor het een tijdje duurde... ...voordat reddingswerkers het voetbalveld hadden bereikt... ...voor zover bekend is geen van de gewonden in levensgevaar. De politie in Maastricht heeft zes mannen aangehouden die worden verdacht van brandstichting en verzekeringsfraude. De mannen zouden de afgelopen jaren ongeveer veertig branden hebben gesticht, onder meer in gebouwen, auto's en campers. Van de branden maakten ze filmpjes en foto's die aan sommige media werden verkocht. De politie denkt dat sommige branden in opdracht zijn gesticht om de verzekering op te lichten. De zes konden worden opgespoord, nadat bleek dat steeds dezelfde personen bij een brand stonden te kijken, nog voordat de hulpdiensten er waren.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 I'm you Zandvoort! Hier ben ik geboren en laufe durch die Straße ken die gesichter jedes Haus en jeden laden. ik moet mal weg Dikke vrouw met schnellen wagen. Hab taube Ohren, weißen Bart en in im Garten. Meine hundert Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ik so daran denke, kan ik's eigentlich kaum erwarten.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 can't think Luck I had was you, and I know one thing that I love you. Uh. I said, Hey, I'll be born. Zandvoort. Vroege zomer. Ja. Op CFM.